Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Europees parlement heft de onschendbaarheid van Marine Le Pen op. Dat betekent dat ze strafrechtelijk kan worden vervolgd. Le Pen is presidentskandidaat voor het Front nationaal. Ze had op Twitter foto's gezet van executies door IS. Op een ervan stond de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley. Publicatie van gewelddadige afbeeldingen is strafbaar in Frankrijk. Het Openbaar Ministerie had om opheffing van de onschendbaarheid van Le Pen gevraagd. D66-lijnstrekker Pechtold neemt afstand van uitspraken van een partijgenoot over Geert Wilders. Een Limburg-statenlid van D66 schreef in een opiniestuk dat Wilders hoopt op een aanslag in Nederland. Dat zou Wilders helpen om aan de macht te komen. Wilders noemde het statenlid op Twitter een zieke D66-geest. D66-voorman Pechtold noemt de uitlatingen van het statenlid erg onvoorstandig. Het gaat beter met de economie en winkels profiteren daarvan, meldt het CBS. In kledingwinkels steeg de omzet vorig jaar met bijna 4 Ook bouwmarkten en woonwinkels boekten een hogere omzet. Bij webwinkels was de omzetstijging vorig jaar het sterkst, bijna 19 een Arnhemmer, die in twee jaar tijd bijna 900 keer in aanraking kwam met de politie, is op last van de rechter opgenomen in een instelling voor stelselmatige daders. Volgens Omroep Gelderland kreeg de politie dagelijks klachten. Wat de man precies deed, is niet bekend. De wijkagent stelde met bewoners en winkeliers een rapport over de overlast op. En de Arnhemmer zit nu voor twee jaar vast. Er is een warmterecord gemeten op het vasteland van de Zuidpool. Argentijnse meteorologen hebben op het noordelijkste puntje van de Zuidpool 17,5 graden Celsius gemeten. Dat was al twee jaar geleden, maar na uitgebreid aanvullend onderzoek komt het nieuws nu pas naar buiten, zegt het weeragentschap van de VN. Het weer, de regen trekt weg, van het westen uit komt de zon en het wordt 7 tot 9 graden. Morgen ligt de regen en 10 tot 13 graden.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 wel Een ramp voor het muzikaal gevoel Maar als er ooit een ramp gebeurt Waarom de hele natie treurt Bijvoorbeeld met een mijn Of een geboetste train denk af en af Doodsbleek en geschrokken, in een hoek gaan makken En dat is de hart, trollen, la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 In diepe smaard gedompeld Ik deed het wel maar heel die lange rampendag Dan jubel ik en schaterlach er ha, ha, ha. I'm het allemaal niet. Mijn koptelefoon wil even niet. Nou, doe, maar, doe maar rustig aan. Maar ik weet in ieder geval dat we één luisteraar hier heel erg blij mee hebben gemaakt met het vorige stuk. Muziek. Van Beth uh, Hart samen met uh, Joe Bonemassa. I Take ja. Care of You heet het. Van uh, een van de laatste albums van het stel. Dus, uh, was mooi. En daarvoor natuurlijk een uh, gigantische uh, zangprestatie van, uh, van uh, Jasperina de Jong. Uh, Vivaldi, Vivat Vivaldi heette het. Het is echt gewoon geweldig hoe dat mensen dat eventjes doet. Het is al heel oud natuurlijk. Uh, het is uit, 364 schat ik zo in als ik de artiesten hoor die ze opnoemt. Dus ongeveer die tijd zal het zijn, maar het is uh, uh, toch wel weer leuk. En het is ook een beetje actueel, hè? want het draait op dit moment dus een voorstelling met de, uh, de divas of zo, de grote drie. En het gaat dan over Adele Bloemendaal en over uh, Jasperine de Jong. En ja. die derde, die ben ik nog even vergeten wie dat, wie dat was. Nog zo'n grote dame. Uh, Connie Stewart. Ja, Connie Stewart. Hoe kan ik het vergeten? Connie Stewart en uh, Adele Bloemendaal en Jasperine de Jong. Dat zijn drie dames die zijn in de huid gekropen van die drie grote dames... uit de Nederlandse uh, entertainmentwereld. En die draaien daarop in mee uh, in het land. In een hele leuke voorstelling. Goed, uh, eens even kijken. Uh, nou, we hebben geen vrijwilliger vandaag. Ik heb niks gehoord, dus dat zal wel niet. Uh, Vrijwilligersvacature volgende week weer. Als Dolly er weer is, hopen we. Ja. We weer zijn er volgende week. Kom op nou. Verman je. Ja, nee. even is leuk, maar niet ja, te ja, lang. Uh, <laughs> <laughs> hey, ik heb nog een ander leuk liedje voor je. Uh, want afgelopen vrijdag is het album uh, Vreemde Kostgangers uitgekomen. Van Baudewijn de Groot en Henny Vrienden en George Kooymans samen. Ik heb er dinsdag twee, drie ineens van gedraaid. Dus. En hij komt, dat kan ik u ook vast vertellen voor de mensen die dat nog niet weten. Hij komt 17 maart, dus dat is over twee wekjes, komt hij ook op vinyl uit. Dus dan kunt u gewoon ook een echte LP in ieder Hoe leuk is dat? Dit is Baudewijn en die zingt Scheiding. Samen met Kooymans en Vrienden. gaat allemaal veel beter in totale eenzaamheid. De tijd heelt alle wonden, dus geef mij maar een De zonde domme onschuld speelt, zoek ik bij nacht en ontijd de vrouw die alle wonden heeft. Dat uh, was dan, uh, Baldwin schreef het, maar uh, hij werd natuurlijk bijgestaan door uh, Vrienden, uh, Henny Vrienden, de grote man van Doe en uh, natuurlijk George Koemans van The Golden Eering. En het is zo leuk als je dit hoort. Hè? Heb je wel eens, uh, al om de okay. kinderen? Stukjes. Ja, het is zo leuk, want het, het zijn drie totaal verschillende mensen. Uh, Koemans natuurlijk, de, de rocker die eigenlijk nooit in het Nederlands zingt en nu gewoon uh, in het Plathaags. De Weet je wel? Prachtig is dat. Hij is ook soms een beetje onverstaanbaar, laten we eerlijk wezen. Maar dat is helemaal niet erg. Het heeft toch zijn charmers. Dan hebben we vrienden natuurlijk met het Brabant. He? Dat is ook heel leuk. Een zachtetje en dan Boudewijn de Groot met het, het, het, zeg maar het ABN. Dus het algemeen beschaafd Nederland. Die komt hier natuurlijk eh, vlakbij uit de buurt. Hij heeft jarenlang in Haarlem en Heemstede gewoond. Volgens mij woont hij weer in Heemstede trouwens. Ja, hij woont weer in Heemstede. Dus hij zit vlakbij. Misschien luistert hij wel. Boudewijn. Mooie cd, jongen. Prachtig. En, uh, ja, dat is, dat is leuk. Vreemde kostgangers dus. En u hoorde het liedje Scheiding. Um, we gaan even naar Sam Hunt. Dat is weer een nieuwe. Ja, af en toe moet je ook eens een nieuwe draaien. Want uh, ze denk al die jonge ze druilen in mijn oude muck. Het is Sam Hunt. Drinking too much. Feeling like a hypocrite. Cover more and I won't give a shit. I never to talk I never I'm sorry I named the album Montevallo And I'm sorry people know your name now Strangers hit you up on social media I'm sorry you can't listen to the radio Or drive out to the place we used to get peaches down in Pelham I know you want your privacy And you got nothing to say to me But I wish you'd let me pay off your student loans With these songs you gave to me Remember the first time you stayed with me Overpacked and drove up and went to the CMA's with me Two years later, it felt like you were a million miles away from me. And I was the one on stage, drunk, barely holding on baby ABC. Hope your dad still prays for me. Drinking too much, drinking too much. Since you've been gone, I can't get gone enough. I'm on top of the world, going down. I'm gonna drink it all, see you're not around. Drinking too much, drinking too much. Since you've been gone, I can't get gone enough I'm on top of the world, I'm going down I'm gonna drink it all till you're not alive. A year ago I was in a hotel room in Phoenix Wondering if it's ever okay to lie Cause I knew the truth would make you wanna die But I told you everything You told me to have a good life But you still couldn't believe it was really goodbye Every night you'd fill the bathtub up, lie there for hours, put your face under water and cry. I never wanted to be a heartbreaker, turn your sisters and their friends into matchmakers. I know you think my dreams came true, since you've been gone, singing these songs is just something to do, the only dream I ever had was you, I hope you know I'm still in love.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 seem like a contradiction and the last thing you need is more unwanted attention but you changed your number and moved and this is the only way i could reach you so wherever you are turn it up and listen and Lee, i'm on my way to you nobody can love you like i do i don't know what i'm gonna say to you but i know there ain't no way no there ain't no way no there ain't no way we're through Als je een plaats zou eind, dat heb je inderdaad wat te veel gezelpen. <laughs> Well, my yeah, you're my favorite waste of time. En uh, dit was een uitvoering van de Marshall Crenshaw... en de handsome, Rutless stupid band. <laughs> nou <Nah, nah, yeah. laughs> ja. <laughs> ja. Zo, zo heet het nou helemaal Dit is Matt Bianco. En dan gaan we zo... Oh, die neemt u mee naar het uh, uh, regio-nieuws van half twee. Whose side are you on? Aan wie kant sta jij eigenlijk? Can you do tegenwoordig op de Nederlandse radio. Hè? Maar gelukkig uh, zitten wij niet vast aan een muziekformat en kunnen we gewoon lekker uh, van alles wat draaien. Kijk uit wat je zegt, uh, Rut. Nee, dat is toch zo. Nee, dat klopt. Uh, ja, dat, klopt ja. bedoel, als je, dat valt mij op, hè. Ik luister niet zo gek veel naar de radio, maar ik doe dat toch wel gemiddeld uh, uh, zo'n zo ja, zo uurtje, twee uurtjes per dag. En ik heb natuurlijk een, oude ra een gewone radio staan in, in de badkamer. Maar als je tegenwoordig hoort wat er op die FM zit, het is alleen maar troep. Dat is het. Er zit niet een station wat, wat nog, nog eh, lekkere muziek draait, nee, vind ik. die formats zijn zo uitgeknepen en voorgekouwd. Ja, het, het is allemaal gebaseerd op mensen van 20 tot 45. En eh, da, daar moet je het mee doen. Ja. En, en mensen die wat ouder zijn, euh, zoals wij dan, zoals ik dan. Eh, Radio 5 Nostalgia, nou, dat is naar internet gedegradeerd. Eh, dus ja, en Radio 6 hadden we toch ook nog? Ja, dat is ook dat is ook bestaat, echt... bestaat helemaal niet meer, geloof ik. Maar gelukkig hebben we CFM nog, hè? Kijk, dat. Wij kunnen, wij kunnen alle, alle leeftijdsgroepen met onze programmering bedienen. Om het en, dat, zo maar te en dat doen we dan ook. En zeker ook in dit programma Zandwoord Lunch. Waarin wij gewoon proberen de muziekhuis zoveel mogelijk gevarieerd te houden. Daarom hoort u weer ook van alles. En dat is leuk. Dat kan allemaal. Heerlijk is dat, hè? Goed, uh, even kijken. Wat zouden we doen? Oh ja, we gaan het nieuws doen. Ja, ja, laten we dat maar doen. Nieuws. Ja. Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Albert Jan Vos. De politie ontdekt hennepkwekerij in de woning. De politie heeft woensdagmiddag een hennepkwekerij... ontmanteld in Zandvoort, Nieuw-Noord. De kwekerij werd in een flatwoning aan de Vlemingstraat ontdekt. In de woning zijn nog een onbekend aantal planten aangetroffen. Een medewerker van energiebedrijf Liander... heeft in de woning, uh, heeft in de woning onderzoek gedaan. De planten en alle apparatuur die voor de kwekerij in gebruik zijn werden door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. In de kelderbox van de woning is ook een speciale hennepkweektent aangetroffen. Het is nog onbekend of er aanhoudingen zijn verricht. Gestolen een landrover klemgereden naar wilde achtervolgingen in Haarlem. Een 46-jarige man is vannacht na een wilde achtervolging door Haarlem aangehouden... omdat hij een landrover had gejat. Rond drie uur vannacht kreeg de politie de melding binnen... dat er op het Oranjeplein een auto was gestolen. Direct daarna besloten meerdere agenten op zoek te gaan naar de wagen... die op het Weertmolenpad al rijdend werd gespot. De chauffeur zag de agenten echter ook... en sloeg direct met hoge snelheid op de vlucht. De man reed snel het park in en wist daar de politie af te schudden. De agenten kregen het dief enige tijd later toch weer in het vizier... en na een heftige achtervolging kon een politieauto... om half vier vannacht de gestolen landrover klemrijden op de Braille Laan. De verdachte is overgebracht naar het bureau... en de drie agenten hebben aangifte tegen de man gedaan... wegens poging tot zware mishandeling... dan wel poging zware doodslag... voor het inrijden op de Dinders. Dan nog even. De verkeersinformatie. Geen treinverkeer tussen Haarlem en Zandvoort... in de nacht van 4 op 5 maart. In de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 maart... vinden er vanaf 1 uur s'nachts werkzaamheden plaats aan het spoor. Er rijden bussen in plaats van treinen... tussen Zandvoort aan Zee en Haarlem. Gaan we dan nog treinen van, s nachts 5 uur, van 1 tot 5 uur vanuit Zandvoort naar Haarlem? Oh nee, De rijdt te Volgens mij. Dus die bussen kunnen dan ook wel weer blijven. Die bussen kunnen ook weer blijven. <laughs> geweldig nieuws. Ja, het is geweldig nieuws. Dan gaan we nog even door naar de Zeeweg. Want die wordt wel afgesloten van 10 tot 11 maart. Vanwege werkzaamheden aan de natuurbrug Zeepoort... wordt de Zeeweg 24 uur afgesloten. Er wordt een nieuw wegdek gestort. De afsluiting gaat in op vrijdagavond 10 maart, 10 uur s avonds... en duurt tot zaterdagavond 11 maart ook 10 uur. Houd er rekening mee. Ja, dat, dat mag wel, ja. Tot zover. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanochtend was het bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag is het droog... en komt geregeld de zon tevoorschijn. De aanvankelijke stevige westenwind neemt langzaam weer in kracht af... en de temperatuur stijgt naar een graad of zeven. Vanavond opklaringen, maar komende nacht raakt het weer bewolkt. Het blijft droog en bij een matige en aan zee vrij krachtige naar zuid draaiende wind... daalt de temperatuur naar een graad of drie... Morgen overheerst de bewolking en uit die bewolking valt soms wat lichte regen of motregen. De zuidenwind waait matig tot vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar ongeveer 9 graden. En na morgen is en blijft het wisselvallig met temperaturen rond de 8 à 9 graden. Maar zaterdag is het met een graad of 11 à 12 duidelijk zachter. Al dus Rico weer. Als je nou praat over funk, is dit funk met een grote F, hoor? Als je met Albert Jan een uitzending maakt, wordt het liedje van de sidekick, wordt het lied van de sidekick. Is zullen dat er ook een van in kwartier Nou, vertel Albert-Zoom. Nou, nou, als, als je de originele uitvoering van Daryl uh, Oates, ja, ja, Oates... Hall ja. Oates. Dat is een heel zoetsappige uitvoering van I Can Go For That. Ja. Maar als je dan Shilo Green uh, er live bij krijgt... Dan, uh, dan verandert er wel een Dan een verandert er iets. Uh, ja, dan gebeurt er iets met je. En, en het leuke is, is dat uh, en dat is voor de voor mensen die dat op YouTube uh, gaan terugzoeken... Uh, is dat dat een hele serie is. Want het is allemaal opgenomen in Daryl's Darryl, uh, eigen huis. Een eigen studio. Yeah. Maar daar komen ook de trams voorbij. En een heleboel andere artiesten. En daardoor maakt hij van die huisconcerten van. Okay. Dat staat allemaal op YouTube. Nou, yeah. dan, dan, wens, dan wens ik iedereen een prettige week verder. Ja. <laughs> Als je eraan begint, er komt geen een aan. Er komt geen dan. aan. Het is wel erg leuk trouwens. Ik vind het helemaal te gek. Want het, het, het klinkt te gek. En het, er, wordt, er wordt even op een, op een top manier muziek gemaakt. En dat is, uh, dat is wel heel erg lekker. Goed. Yeah, I can go for that. En uh, nou, dan moet ik daar weer overheen. Ik weet ja, niet. goede oude tijden herleven Ruud. Gaat het niet lukken dit. <laughs> Gaat het niet lukken. Om hier overheen te komen. Maar dit is wel leuk. Dit is Steel I Span. Misty Moisty Morning. En dat is dan weer heel wat anders. kennen van uh, de hit. Die ze hadden. Dat was uh, All Around My Head. Natuurlijk. Do, do, ja, en nou ben ik het zat. En dan gaan we even beuken. <tied> Ja, dat hoort er gewoon even bij, hè de Stones. Ik heb hem gisteren thuis nog weer even heerlijk op vinyl gedraaid. dan klinkt hij nog mooier. Echt, dan spat het gewoon je speakers uit. Dat is heerlijk. Just your full van het album Blue en Loonsum van de Stones. Nou, Albert, je had nog wat moois klaarstaan. Dat doen we dan nog even gewoon knonsenspelen. Ja, speciaal voor, ik bedoel, alles, denk allemaal van de blue, ik hou natuurlijk van blues... en ik hou van, een beetje van funk, zoals u de luisteraars hebben kunnen horen. Ja. Maar ik heb ook een hele mooie romantische Franse chanson, of je die? Komt-ie, Jean Ferrat. Met Maffrance. Ah. Oh. Nou, gooi hem er maar in. Wacht ja, eraf. Hij moet uh, lopen. Daar komt ie. Dat is hem. Speciaal voor Dolly. <laughs> de plaines en forêt, de vallons en collines. Du printemps qui va naître, à tes morte saisons.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 Chose dans l'air, à cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France, cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige.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 Sans l'histoire et ses fausses communes Que je chante à jamais Celle des travailleurs ma France Celle qui ne possède en or Que ses nuits blanches Pour la lutte obstinée De ce temps quotidien dat was Jean, Vera en uh, Ma Frans. En we hebben even ingegrepen. Omdat de geluidskwaliteit van het uh, ding van YouTube zo slecht was. En nou ja, dan kijk je even gewoon Spotify. Vind je hem daar ook? Uh, ik trek hem even terug. Want uh, er is een klein misverstand geweest over de vrijwilligersvacature. En uh, er zou al iemand gebeld worden. Maar ja, ik wist dat niet. Dus ja. Maar uh, nu dan even. Gaan we even praten met Ingrid. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, welkom in de uitzending. U bent nu live in de uitzending. En uh, okay. een collega van ons is uh, helaas ziek. Vandaar dat er een kinkje in de kabel kwam. Maar u bent zo uh, assertief geweest om zelf even te bellen. En het heeft ja. alles te maken met begeleid-omgangsregeling. Ja. Uh, Humanitas heeft een project en dat uh, houdt zich bezig met uh, gescheiden ouders. En uh, met name dan de omgang. Als de omgang uh, bij uh, sommige ouders loopt dat niet goed... dan kan het zijn dat er geen contact meer is met de, de een van de ouders... of ja, er zijn conflicten bij het uh, wisselen, het brengen en halen. Dan uh, heeft Humanitas een project. Het heet dan Begeleide Omgangsregeling, BOR. En daarbij gaan uh, vrijwilligers een, een stukje daarin uh, opvangen, zeg maar. Dus um, die zijn bij de uh, omgang aanwezig. Die ondersteunen ook ouders... En um, zij zijn getraind, en, um, nou, en daar zijn we nu naar op zoek voor vrijwilligers die uh, zich daarvoor in willen zetten. Ja, u, u zegt het al, Dat was mijn uh, tweede vraag: zou dat zijn geweest? Oh. Als je als vrijwilliger uh, daar, daar in dat begeleid-omgangsregeling een, een rol gaat spelen. dan is natuurlijk een gedegen uh, voorbereiding, zeker uw opleiding, uh, wel uh, wenselijk. Ja. Ja, en over het algemeen uh, reageren vrijwilligers die zelf wel ervaring ook hebben met scheiden. Er zijn ook mensen die daar uh, in in hun uh, omgeving wat ervaring mee hebben. En uh, wat wij belangrijk vinden is dat, uh, nou dat. Sowieso bij Humanitas is het belangrijk dat we goed getrainde vrijwilligers hebben die weten waar ze het over hebben en die, weet, die weten wat ze moeten doen en hoe het een beetje werkt. En daarnaast is het zo dat Humanitas toch eigenlijk wel uitgaat van het standpunt van uh, dat je naast iemand gaat staan. En uh, nou, daar willen we ook met de, de vrijwilligers het over hebben. Dat je naast een, een persoon gaat staan. En in dit gezin, in dit geval dan een, uh, twee ouders en een kind. Waarbij je hoopt dat, het, uh, dat de omgang weer uh, het op gang gaat komen. En... Um... Nou, en daarnaast is een coördinator die, uh, die begeleidt dit geheel. En uh, de vrijwilliger die uh, is bij de omgang aanwezig. En de coördinator die uh, regelt alle zaken op de achtergrond. En de contacten met de ouders en uh, het kind, zeg maar. Ja. Uh, mensen ja. die nu naar de radio zitten te luisteren en zeggen van nou, ik heb A, ik heb bijvoorbeeld ervaring in het scheidingsproces. B, ik heb, uh, ik heb daar uh, interesse in. Kunnen die naar een bepaalde website uh, gaan? Ja, ze kunnen zich aanmelden via boor.kennemerland.humanitas.nl dus, Zal ik ja, het nog een keer zeggen? Ja, heel goed. Ja, zo snel kon ik niet ja. schrijven. Nee, boor.kennemerland.humanitas.nl En uh, als ze wat meer informatie willen hebben over het project zelf... dan uh, is het handig om te kijken naar www.borhumanitas.nl dus www.borhumanitas.nl En daar staat van alles in over uh, hoe het ongeveer in zijn werk gaat, wat er verwacht wordt. En, uh, en ze kunnen natuurlijk ook via de mail even contact met mij opnemen en ja. dan uh, bel ik terug. Dan kunnen ze hun telefoonnummer uh, achterlaten. En uh, nou ja, je, je kunt als vrijwilliger wer willen werken in Zandvoort, maar het kan ook zijn dat je in Haarlem wil werken. En ja. dat, uh, dat is allebei mogelijk. Maar voor de algemene informatie, de algemene website, en dan kunnen, er is altijd een link door naar u, en dan kunnen ze u via de mail bereiken voor meer informatie ja. dan wel ja. uh, het aanmelden ervoor. Ja, er staat ook telefoonnummer en uh, ja, het handigste is om het via de mail te doen, en ik reageer altijd terug of mijn collega deze radio. De Jong. Ja, en. Um, de tijdsinvestering voor de, voor de vrijwilligers is eigenlijk, uh, zeker in het begin, ja, je zit, bij de gesprekken zit je erbij. En uh, de omgang is vaak om de week een, een uur of iets langer. Dus het is te overzien, het is uh, minimaal een dagdeel per veertien dagen. Nou, dus, uh, nou, dat, die tijd dat, kan je daar wel in stoppen. Nee, hartstikke. Ja, ja, ja. en, hardstukke... en van andere vrijwilligers hoort dat het een dankbaar werk is. Dus ja. en dat ze uh, ja dat ze het fijn vinden ook om voor de kinderen om het uh, weer op, op gang te brengen, de omgang. Ja. Goed, ja. duidelijk verhaal, mevrouw Ingrid. Uh, ik hoop uh, dat u naar aanleiding van dit, dit interview op de radio uh, u wat reacties krijgt. In, met ook, betrekking tot het beleid omgangsregeling en de vrijwilligers ja. uiteraard een goede gedegen opleiding daarvoor krijgen intern. En uh, ja, het is een, uh, er, is veel, er is vraag naar, want er wordt veel gescheiden in Nederland, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja het was eerst één op de drie en het gaat langzaam naar één op de twee personen de verhuwelijken. Dus uh, ja, dus oh. het is wel uh, een hot nieuws. Ja. Oké, okay. hartelijk bedankt voor deze informatie en ik hoop uh, op vele reacties voor u. Dank u wel. Ja, dank u wel, bedankt voor het bellen. Graag gedaan. Goed, Keurig gedaan, keurig gedaan, keurig gedaan. Keurig ja, keurig vaker, gedaan. ja, dat is het, uh, het jammer. Ik vaker uh, terugkomen zeker. Ja, ja. ja Daar was, <laughs> was ik al bang voor. Ja, maar uh, daarmee zijn we gelijk gekomen aan deze leuke twee uur uh, van uh, Zandvoort lunst op deze donderdag. Het is niet anders. Het is uh, snel gegaan allemaal. Ja, uh, en uh, normaal doen we dat altijd om kwart over één, die vrijwilligersfactuur. Ik zal kijken of... Uh, Misschien dat Dolly nog luistert. Dat ze het nog even op de Facebookpagina kan zetten. Klein beetje arbeidstherapie, zal ik maar zeggen. <lacht> en uh, nou ja, goed, het, uh, dit was hem. We hadden weer plezier vandaag. En uh, nou ja, het stond van lunch zitten er weer op voor uh, vandaag. Zometeen uh, het Lucifer's doosje. En uh, met Bart van de weer. En uh, nou ja, ik ben er gewoon uh, dinsdag weer. Samen met Ansela voor Zandvoort Lunch. En dan zondagavond om 7 uur weer met een CFM Klassiek. Voor u, Albert-Jan, bedankt voor je bijdrage. Het was gezellig. Het was een feestje, Ruud. Het was een feestje. Vaker doen. Vaker doen, hè? Ja, vind ik wel. <laughs> Oké. Okay. Hartelijk dank voor het luisteren. En wat mij betreft tot volgende week dinsdag. En veel plezier met Matchbox zometeen.